De krant schrijft dat het zijn taak is om lezers onpartijdig te informeren... over alle aspecten van de militaire missie. NAVO-topman Rasmussen verwacht dat de lidstaten en bondgenoten... ook na 2014 een bijdrage leveren aan de veiligheid van Afghanistan. Hij zei dat bij aanvang van een bijeenkomst in Brussel... van ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Op de top wordt besproken hoe Afghanistan kan worden ondersteund... als de NAVO zich eind 2014 volgens plan heeft teruggetrokken uit het land. De Brusselse bijeenkomst geldt als voorbereiding voor de NAVO-top in Chicago volgende maand. De twee demonstranten die tijdens de Sinterklaas-intocht in Dordrecht werden opgepakt, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het niet noodzakelijk om ze te arresteren. De demonstranten droegen tijdens de intocht een t-shirt waarop stond Zwarte Piet is racisme. Omstanders namen daar aanstoot aan en wilden dat de politie ingreep. Toen de betogers weigerden weg te gaan, werden ze opgepakt. Volgens het OM waren de teksten niet zo uitdagend... dat de betogers weggestuurd moesten worden of worden aangehouden. De wedstrijd tussen de hoogste jeugdteams van Feyenoord en Ajax... wordt gespeeld zonder publiek. Ook is de wedstrijd op verzoek van beide clubs... vanwege mogelijke ongeregeldheden verplaatst van zaterdag naar vrijdag. Alleen familieleden van de spelers van de A1 zijn welkom. Als de Amsterdammers winnen, pakken ze de landstitel...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 Awb Verkeersinformatie. Een beginnetje van de avondspits bij Amsterdam op de Ringweg op de A10... voor de Contenol 4 kilometer richting Zaanstad. Bij Rotterdam al wat files. Op de A13 vanuit Den Haag bij het Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A15 Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 3. De file waar u het meeste tijd mee kwijt bent staat op de A20 Gouda naar Rotterdam... tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein 4 kilometer. Door een kapotte auto zijn twee rijstroken dicht.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 Daarna gaat senator voor de PVV Ronald Sures... in onze dagelijkse opinierubriek en Appelties schillen. Ronald, goedemiddag. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Waar ga je het over hebben? Ik ga het hebben over het zogenaamde discrimineren aan de deur... bij horecagelegenheden. En, en de disco. Ja, en uh, op stageplekken. Want wat is er aan de hand? Ja, daar zijn nu weer vragen over gesteld in de Tweede Kamer... door uh, meneer uh, Dibi van uh, GroenLinks... En ik krijg er langzaam en zeker een beetje genoeg van. Dat, dat speelt namelijk nou al twintig jaar. En iedere gemeente heeft zo zijn eigen beleid. En uh, dat moet geen rijksbeleid worden. Iedere gemeente moet dat voor zichzelf weten te bepalen. En daarbij vind ik dat het woord discriminatie toch veel en veel te makkelijk gebruikt wordt. Daar is geen sprake van volgens jou? Uh, misschien soms wel. dan moeten moet worden opgetreden, maar meestal niet. En het wordt wel heel snel op discriminatie geschoven. Oké, okay, nou dat is straks. Maar we gaan eerst even fietsen. Want in België wordt vandaag de klassieke de Waalse pijl uh, gereden. Gio Lippens is erbij. Ik ben erbij en ik heb zojuist de finish gezien van de vrouwen. Vijf minuten geleden, echt vers van de pers. Evelyn Stevens uit de Verenigde Staten. Opmerkelijke winnares hier van de wedstrijd bij de vrouwen. Wereldbekerwedstrijd, ook aankomst op de muur van Hoei. Een voormalig tennisspeelster heeft zelfs nog een tijdje gewerkt bij Lehman Brothers. Die grote bank in Amerika is op een gegeven moment gaan fietsen. Werd vorig jaar Amerikaans tijdritkampioenen. En vandaag wint ze gewoon een grote wedstrijd. De Waalse pijl vlak voor Marianne Vos. Mooi duel was dat Vos kwam net tekort. Ze kwam helemaal kapot over de finish als tweede. Op de derde plek Linda Vilmse en op de vierde plek Lucinda Brandt ook alweer een Nederlandse. Zij rijdt voor de ploeg van Leontien van Moorsel. Dat wat betreft de wedstrijd van de vrouwen. Bij de mannen situatie onveranderd. Nog steeds Dirk Bellemakers, de Nederlander op kop met Anthony Roux, de Fransman. De voorsprong op die ene achtervolger, Sander Armee, 2 minuten en 41 seconden. En het peloton rijdt op 3 minuten en 35 seconden. We hebben nog 54 kilometer te koersen. Dagboek Griekenland. Als Griekenland...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 De Nederlandse Roos Mavriku Zevenhuizen woont met haar Griekse man en twee dochtertjes op het eiland Skiros. Noodgedwongen zetten ze een voedselbank op. Dat terwijl prins Willem-Alexander en zijn vrouw Maxima elders in Griekenland een villa kopen. Daarover meer in het Grieks dagboek, deel 7. Ons werk op het vliegveld is weer voor een jaar gered. Tenzij Griekenland alsnog failliet gaat, maar van dat scenario wil ik niet uitgaan. Mijn man Nikos is weer wat meer zichzelf. De zorgen zijn niet weg, maar dit gevaar is voor even geweken. Vanuit Nederland horen we dat prins Willem-Alexander en Maxima een file hebben gekocht... ...in het Zuid-Griekse Granidi. Een optrekje van 4,5 miljoen euro. Ik gun het hen van harte. Al kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die het in deze tijd van crisis nogal dubbel vinden. Ik weet zeker dat de Griekse bevolking het prinselijk paar met open armen zal ontvangen als zij hier verblijven en zich buiten hun vakantiewoning vertonen. De Grieken blijven een gastvrij volk, ondanks de problemen die er spelen. Hier op Skiros hebben we intussen heel andere zorgen. Namelijk of we voldoende eten kunnen krijgen. Op dit moment is Nikos druk bezig met het organiseren van voedselhulp vanuit Cyprus. De gemeente op ons eiland Kyros en de stad Kato Polemidia op Cyprus hebben al 12 jaar een zusterverbond. Nikos heeft een erg goede band met onder andere de burgemeester van deze stad. Helaas is onze eigen burgemeester vaak druk met andere zaken en bovendien met de grote regelmaat niet eens op ons eiland aanwezig. Nikos daarentegen is een echte Skeriaan in hart en nieren en heeft al jaren de ambitie om zelf voor het burgemeesterschap te gaan. Aangezien de band van de Cypriotische gemeente niet ideaal is met onze eigen burgemeester, werd Nikos een paar weken teruggebeld. Wij kregen een telefoontje dat zij ons graag willen helpen en bijna 100 voedselpakketten ter beschikking zullen stellen. Aan families die het hard nodig hebben. Nikos is deze hulp nu aan het coördineren. Hij heeft een groepje mensen ingeschakeld. Die helpen hem om een lijst te maken met gezinnen of ouderen die nu de grootste moeite hebben om in hun basis te voorzien. Het Albanese gezin dat vlakbij ons woont, hebben wij ook op de lijst gezet. De vader werkt als tuinier. Hun vaste lasten zijn gelukkig een stuk lager dan bij ons. Maar ook zij kunnen maar moeilijk rondkomen. Hun voordeel is wel dat er nog steeds rijken zijn die hier hun tweede huis hebben. Zij beschikken nog zat geld om hun prachtige boompjes en struikjes bij te laten snoeien door een ander. Verder kennen wij een Albanese weduwe met drie zonen in de leeftijd van drie jaar, acht jaar en vijftien jaar. Twee jaar terug raakte ze haar man kwijt aan een hartaanval. In één klap had zij niets meer. De regering bekommert zich hier niet om. Wij hebben haar een post zelf geholpen met dergelijke pakketten. Als schoonmaakster van huizen redt ze het niet met drie kinderen. Ook zij staat nu op de lijst. Er zijn inmiddels ook vele ouderen... wiens kinderen niet meer op het eiland wonen. Zij zijn alleen. En met hun kleine pensioentjes hebben ze een tekort aan alles. Helaas zal zo'n voedselpakket maar voor even een kleine pleister zijn op de wond. Er is chronische hulp nodig voor deze mensen. Wij leven alleen in een land dat op de rand staat van de afgrond. De lonen en pensioenen beginnen erg te lijken op die van ons buurland Bulgarije. Dat laatste zorgt dat er nu in Griekenland voedselpakketten moeten worden uitgedeld. Zelfs hier op dit kleine eilandje in de Egeese Zee. Je werd bedreigd, je bent gevlucht, je komt aan in het veilige Nederland... en dan word je weer bedreigd omdat je christen bent of homo. Gebeurt regelmatig in asielzoekerscentra. Een onderzoek hiernaar in opdracht van minister Leers... is deze week aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat ging er mis en wat kan er tegen gedaan worden? Daar gaan we over praten met Jan-Pieter Mostert. Hij is directeur van de Stichting Gaven. Goedemiddag. Goedemiddag. In één zin, wat doet Gave Gaven uh, probeert kerk en vluchteling uh, effectief bij elkaar te brengen. Oké, okay. en uh, uit die hoofden bent u dus regelmatig in asielzoekerscentra? Persoonlijk uh, niet al te vaak, maar stichting Gaven echt vaak, ja. ja. Nou heeft de minister een brief gestuurd en die, zet, uh, die, zet, die zegt we moeten er echt iets aan doen. Uh, want er is een onderzoek geweest, waaruit blijkt dat er echt problemen zijn. Uh, bent u tevreden met het onderzoek en de brief van de minister? Nou, er is uh, een goede aanzet gezet, daar ben ik uh, echt blij mee. Het, is, uh, het wordt serieus genomen, terwijl het in aanvang werd ontkend. Dus uh, dat is een hele goede stap. Ja, want het komt een beetje bij u vandaan. U heeft uh, in 2010 een eerste onderzoek gedaan. Wat was voor u de aanleiding om dat te doen? Dat waren juist een aantal klachten en toenemende klachten in de afgelopen periode. Dat, uh, dat de christenen een probleem hadden bij AZC's. Variërend van hele kleine bedreigingen van pesterijen... tot uh, dingen in de e eigen woonruimte op de muur geschreven als bedreiging. Oh ja. Niet meer naar de kerk durven gaan. En was dat een conflict uh, christen om islam? Waren het moslims die de christenen bedreigden? Over het algemeen Ja. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Goed, we praten zo verder. Uh, verslaggever Maarten Hag bezocht Safa, een Irakees die naar Nederland vluchtte... en dacht hier veilig te zijn. Ik ben Safa Mohammed Yassim. Ik woonde in het zuiden van Irak, Al Nasseria een stad. U bent in 2008 gevlucht naar Nederland. Uh, waarom moest u weg uit Irak? Ik heb een kritiek tegen meneer Mohammed, tegen el islam tegen el koran geschreven. En iemand van mijn collega's heeft mijn kritiek uh, gevonden. Want u had het voor zichzelf opgeschreven op de computer. Ja. En dat heeft iemand ontdekt en gelezen. Ja, precies. Ontdekt en gelezen. En toen moest ik uh, vluchten te snel. U moest hals over kop vluchten. Uw familie bleef achter. En u bent via Turkije naar Nederland gekomen, ja. asiel aangevraagd in 2008. U bent uh, terechtgekomen in een asielzoekerscentrum, Eerste ja. Ter Apel, Bellingwolde, Musselkanaal, Dokkum, sint Annaporogie. U heeft ze allemaal ja. gezien. En in die laatste, sint Annaporogie, toen u al een paar jaar in Nederland woonde, daar bent u christen geworden. Ja, omdat hier Jezus is God, God is. Het is niet een profeet. U kwam iemand tegen die u dat uitlegde ja. en u dacht: dat is het. Ja, hij is een Afghaanse man. Het is heel aardige man. U liet zich dopen 27 december 2010 in ja. de kerk in Blaya. Ja. Wat gebeurde er toen u terugkwam in het asielzoekerscentrum? Ontdekte ik een bedreiging op mijn raam. geplakt. In het Arabisch: Allah Min minel kafirin. Dat betekent in het Nederlands: God zal van de ongelovigen wrijken. Hij zal alle ongelovigen berekenen. En iemand tegen mij uh, gespuugd. Iemand heeft u ook bespuugd? Ja. Hij zei tegen mij... Voet uh, uh, aan, aan alle christenen in, in de wereld. Hij bespuugde u en daarmee alle christenen? Ja. Ik heb vijf uh, rare sms'en gekregen. Wat voor sms'jes waren dat? Heeft u ze nog? Ja, eentje van die sms'jes uh, zegt... oh uh, ongelovigen moeten sterven. Uh, en will... je moet je bekeren. We zullen je doden en de kerk zou je niet kunnen redden. Nee. Nou, dat is nogal een bedreiging. Ja, we, jawel, jawel. Hoe voelde u zich toen? Ik voelde niet thuis toen. Onveilig. Ja, ik, ik zat in een caravan die voor vijf personen bestemd. Het waren allemaal moslims. Ja, moslims. Ik kon niet goed slapen. Ik kon niet de Bijbel lezen. Ik kon niet uh, vrij, iets vrij doen. Het geweld is gewoon in El islam. Dit is eigenlijk een normale reactie voor ons. Ja, normaal. Maar goed, dat is hoe, hoe dat gaat in Irak en in andere islamitische landen. U bent gevlucht naar Nederland. Ja. En hier achtervolgt die werkelijkheid u nog steeds. Ja, precies. Ik, uh, ik heb uit uh, Irak gevlucht naar Klein-Irak. Naar het AZC. Hoe ziet u dat, als ja. klein Irak? Ja, klein Irak. Volgens mij is het AZC is een grafplaats. Een graafplaats? Een grafplaats of een kerkhof. Maar was het reëel, denkt u? Had, had iemand u kunnen doden? Jawel, ja, dat kan. Ook in Nederland. Ook in Nederland, het AZC. Ja, meneer Mostert van de Stichting Graven. Verhalen als deze staan in het onderzoek dat minister Leers heeft laten doen. 43 bedreigde asielzoekers zijn geïnterviewd. Welk beeld reist erop uit het onderzoek? Dat het een problematiek is die echt uiterst serieus genomen moet worden. Juist mensen, het probleem waarvoor ze gevlucht zijn... komen ze in Nederland weer tegen. Namelijk bedreiging door andere mensen daar, vaak door de islam. Vooral bekeerde moslims, wat betreft christenen hebben daar echt heel serieuze problemen nee. mee. Op welke schaal komt het voor? Ja, dat is nog vanuit het onderzoek heel moeilijk wat over te zeggen. Ik ben op zich wel heel blij met dit onderzoek. Het onderzoek is kwalitatief. Het heeft dus 43 mensen die aangedragen zijn... door onze schaven en het COC geïnterviewd. Maar de schaal is heel moeilijk te zeggen. Dat is nog eigenlijk nog geen uitspraak over te doen. Helemaal niet? Of kan je zeggen dat het in elk uh, AZC speelt... of dat het af en toe een keer voorkomt? Ik durf wel te zeggen dat bijna iedere bekeerde moslim... M, op zijn minst met pesterijen te maken heeft uh, gehad. Ja, ja, dat geldt ja. Voor eigenlijk voor iedereen die daar uh, in zo'n centrum zit. Als, als bekeerde moslim, ja. Ja. ja. Toch is het ook wel weer lastig, zo'n onderzoek... want er zijn natuurlijk weinig getuigen bij. Kan je iedereen zomaar geloven die dat zegt? Nou, dat is een van de hele ingewikkelde dingen hiervan. Dat klopt. Maar waarheidsvinding is dan wel een belangrijk punt... Als we hebben gewoon normen en waarden die vaak niet bekend zijn... voor uh, bewoners van de AZC's. Artikel 1 van de grondwet, de, de mensenrechten, et cetera... zijn gewoon niet normaal voor veel AZC-bewoners. die gelden daar wel? Die gelden daar wel. En dat moet, ze gewoon, moet gewoon heel helder gemaakt worden. Ja, ja. Moeten er nog vervolgonderzoek komen wat u betreft? Of zegt u, we weten nu al ongeveer wat er speelt? Ik denk dat we moeten beginnen met een hele goede aanpak... in een goede samenwerking, echt sensitiviteit... dat er komt bij de medewerkers van de COA. En dan kijken of het voor uh, ons idee afneemt... Omdat we exacte gegevens ingewikkeld zijn en in blijven. Nou ja. U noemt het al de medewerkers van de COA. Opvallend blijkt uit het onderzoek... 60% van de treitenslachtoffers slachtoffers heeft het gemeld bij het COA-personeel... zonder dat er veel gebeurde. Ook dat merkte Sava. U ontving dreig Wist u van wie dat was? Nee, wist ik niet. Maar uh, toen ik eerst twee sms gekregen heb... moest ik naar het politiebureau. Maar dan ging ik naar de politie en er uh, gebeurde niks... Ja, maar toen die, die sms'jes nog een keer, nog een keer, tot vijf, vijf keer... De sms'jes bleven komen? Ja, bleven komen. Ik ben ik naar de politie geweest. Aangifte gedaan. Die aangifte staat hier op de tafel. En dan staat er... Er is onderzoek gedaan naar het telefoonnummer, maar er zijn geen gegevens gekoppeld. Dus de politie kon ook niet achterhalen nee, wie nee, u nee, heeft bedreigd. Nee, nee, nee. De, de politie kon niet iets vinden. Wat vindt u van de manier waarop u bent opgevangen... door de mensen van het asielzoekerscentrum, van het COA? Ja, hij, hij, hij, hij deed regels. Ze volgden gewoon de regels? Ja, regels, regels, regels, regels. Door die regels kan het COA sommigen verhuizen naar andere AZC... naar andere kamer, naar andere... Maar dat is niet genoeg, omdat het AZC AZC is. Ieder AZC... Is hetzelfde. Je komt overal weer moslims tegen die je ja. uh, bedreigen of ja. negatief bejegenen. Ja, klein Irak is hier, klein Irak is daar, klein Irak of Somalië of klein Somalië of klein Afghanistan. U bent nu zelf uh, uit het AZC, u heeft een status en hier een huisje in Stiens. Ja, ja ik ben uh, van de heel naar de hemel verhuisd. Maar een hele hoop uh, anderen zitten nog in het AZC. Ja. Nu heeft uh, de minister een onderzoek laten doen. Er zijn allerlei aanbevelingen uitgekomen. Voor een deel zegt de minister ook toe die te gaan doen. Bijvoorbeeld. Ja, uh, ik hoopte toen, toen ik die de SMS's over de, de bedreiging uh, gekregen heb om een bepaalde uh, plaats voor, voor de christenen. U hoopt een, op een aparte locatie, ja, een aparte, aparte, aparte plek. aparte locatie. Zoals die uh, geheime huizen of uh, hoe heet die opvangen. Voor bijvoorbeeld uh, vrouwen die uh, ja, last hebben van uh, huiselijk geweld. dat bedoel ik. Ja. En dat, daar pleit de Stichting Gaven destijds ook voor, ja. hè? een soort safe house. Dat is nou net de enige toezegging waarvan de minister zegt, daar gaan we niet aan beginnen. We gaan geen aparte AZC voor Christen doen. Ja. We gaan ook niet beginnen aan aparte ruimtes. Ja. Dat kost te veel geld, dat is te ingewikkeld. Uh, dat gaan we niet doen. Oh. Ja, dus het blijft, uh, blijft hetzelfde. Dan blijft het onveilig? Ja, onveilig. Nee, het AZC volgens mij is een on onveilig uh, plekje. Want de minister zegt wel, ik ga wel zorgen voor meer camera's. Ik ga zorgen dat er uh, dat in alle gevallen voor... gestraft wordt, dat er over goed over wordt geconvinceerd. Dat is niet genoeg voor mij. De camera's uh, helpen niet. Het geweld staat hier, in hun, in hun harten, in, in, in, hun, in hun hoofden. In de harten en hoofden van die van moslims, Muslims. daar zit dat ja, geweld, dat, zit die haat. Ja, de camera's dat... werkt niet. Ja, Wij zijn dictatorenmensen. mensen. De mensen die uit die landen kwamen en nog steeds komen. zijn mensen die een dictatuur gewend zijn? Ja, precies. Als iemand ja zegt, moet, moet u tegen, na hem ja zeggen. Als u tegen de stroom ingaat, loopt u ja. gevaar? Ja, precies. Daar komt de problemen. Dat is heel gevaarlijk. Zij zei Safa, Jan-Pieter Mostert. Bent u het met hem eens... dat het pas echt helpt als je de christenen allemaal bij elkaar zet... en dus weghaalt bij de moslims? Veel beter is het als het bij AZC een heel helder regime is. Want dit is Nederland. Dat zou het allermooiste zijn. Het is niet uw, niet uw favoriete oplossing, nee, uit elkaar ik halen. Kijk, nee, als het op bepaalde momenten niet anders kan... en mensen voelen zich echt heel ernstig bedreigd... dan denk ik dat het af en toe nodig is maar het beste zou zijn als er gewoon een heldere norm is... die ook nageleefd wordt ja, En heeft AZC. u vertrouwen erin dat dat nu goed komt? Er ligt nu een soort plan, hè? wat moet uitgevoerd worden? Denkt u, want daarmee hebben we het probleem wel getackeld? Nou, ik denk dat er uh, een aantal heel ingewikkelde dingen zijn. Dat is de sensitiviteit van dit probleem. De verdrukking van christenen kennen we als Nederlandse samenleving niet. Dus heel veel me medewerkers van het AZC zijn daar niet uh, sterk op gericht. Dus ik hoop heel sterk dat dat ook echt aangeleerd wordt... als een probleem AZC-specifiek. Een... Um, en, het speelt ook nog bij dat AZC werkt ook heel graag en heel terecht ook met, uh, met allochtone medewerkers. Die wellicht nog een wat grotere cultuurbrug hebben. Waardoor ook christenen soms het gevoel hebben: hé, hey, hij, hij begrijpt meer van ja. de daders dan van mij. Ja. Die dingen komen ook voor. Dus dat met name bij het personeel moet wel een hoop gebeuren. Er moet echt veel gebeuren. Okay. Ja, zeker. En in de zichtbaarheid van het, de oplossing. Dat is ook heel belangrijk. Goed. Jan-Pieter Mostert van Gaven, Dank voor uw komst. Ook bedankt. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is uh, PVV-senator Ronald Seurissen. Meneer Seurissen, uh, Ronald, mogen we zeggen in deze rubriek, ja. uh, hartelijk welkom. Uh, we hoorden het net al, je wilt het hebben over uh, horeca en dan de toegang daartoe... Hè, en of daar discriminatie bij in het spel ja. is. Wat speelt er precies? Nou, uh, de uh, Tweede Kamerlid van de GroenLinks, uh, meneer Tovik uh, Tivik, uh, Dibi... Tovik Dibi, ja. Tovic sorry. Die heeft vragen gesteld aan leers. Die wil dat uh, de minister wat harder op gaat treden. En ik vind dat uh, flauwekul. Want uh, ik vind namelijk dat ondernemers zelf helemaal moeten bepalen... wie ze een stageplek geven en wie ze binnen moeten laten. Ja, Tovik Dibi zit in Den Haag in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar meteen tegen meneer Dibi, uh, minister Jurissen. Nou ja, u heeft het gehoord. <laughs> ik vind het flauwekul. Ondernemers moeten dat zelf kunnen bepalen. Die moet zelf, en daarbij vind ik dat... Deurbeleid bij horeca, wat heel te doen gebruikelijk is... dat is altijd discriminatoire. Ik vind dat zaken waar alleen homo's komen... het recht hebben om tegen hetero's die popjes gaan kijken te... zodat ik tegen kunnen zeggen, sorry meneer, u hebben we liever niet. En ik kan me ook indenken dat uh, winkeliers zijn, uh, juweliers bijvoorbeeld... die mensen die een caption dragen, weigeren. Dat staat ook op de deur soms. Discrimineren en, hoort bij dat soort instellingen. Uh, in toe. dat soort dingen, daar, word, daar kom je er niet omheen. Leeftijdsdiscriminatie speelt in deze ook. Als ja. ik daar kom, dan zeggen ze opa, ga ja. ergens anders naartoe. Dit Meneer Diebiet, <laughs> hoort erbij. Selecteren hoort erbij. En ondernemingen hebben het volste recht om um, eisen te stellen aan wie er binnenkomt. Bijvoorbeeld dat je een partner bij je moet hebben... of dat je bepaalde kleding moet aan hebben, of dat je niet met een te grote groep aankomt zetten. Maar je mag nooit iemand op basis van zijn leeftijd of afkomst... of seksuele geaardheid of geslacht weigeren. Dat is volgens mij een van onze belangrijkste grondrechten. En, en die horen ook gerespecteerd te worden... Door stagebedrijven, werkgevers en horeca-instellingen. Minister? Ja, ik vind dat het ook het recht is: een grondrecht is dat je zelf bepaalt wie je binnenlaat en wie niet. En ik heb net al gezegd, als je als homotent geen hetero's binnen wil laten... vind ik dat je daar alle recht toe hebt. En daarbij is een gezegde, dat is door schaar en schande wordt men wijs. Heel veel mensen die in Rotterdam aan de deur staan bij de horeca... zijn trouwens zelf van tonen afkomst. Mm -hmm. Dus hier kan helemaal geen, volgens mij geen discriminatie zijn als een antilliaan. Een ander antilliaan weigert, is dat dan discriminatie of niet? Dat vraag ik me dan ook nog Meneer eens. af. Dibi, is dat discriminatie? discriminatie is niet alleen iets wat plaatsvindt tussen allochtonen en autochtonen. Ook binnen allochtonen, maar ook binnen autochtonen... wordt helaas onterecht onderscheid gemaakt. Uh, dit is uh, onderdeel van de menselijke natuur. Nou, waar het om gaat is, kijk, bijvoorbeeld... Uh, om het maar even heel scherp te maken... Doe maar. Um, PVV'ers komen procentueel vaker in aanraking met politie dan Marokkanen. Meer dan 65 procent? Dat lijkt me sterk. Nou, dan moet u even met uw collega's gaan praten. Dat is onderzocht. Ik vind het niet erg collegaal overigens... om daar voortdurend op terug te komen. Nou ja, maar dat zou... Een een er niet moet u een keer stoppen. Maar als ik misschien even mag uitpraten... Als iemand dan vervolgens zou zeggen... die PVV'ers komen er bij ons niet in... dan zou het land te klein zijn, terecht. Omdat we op basis van dat soort zaken geen onderscheid maken tussen mensen in Nederland. En dat probeer ik hoog te houden. En wat je ziet, is dat heel veel horeca-ondernemingen... hebben ook gereageerd naar mijn oproep, minister Leers zelf ook. Die hebben gezegd, het klopt, dit komt voor. En we zijn al heel vaak al bezig met allerlei zaken. Dus je ziet dat het wel leeft um, in Nederland, in heel veel gemeenten. Het zou mooi zijn als ook de PVV die initiatieven ondersteunt... Kijk, daar als er iemand een café binnenkomt en ze zeggen: Ja, ik krijg een biertje omdat je donker bent, dan vind ik voorkomen terecht dat zo iemand opgepakt wordt. Oké, okay, dat, zal... dat dat, die, die selectie mag niet plaatsvinden. Ja. dan nu? Dat is nee, se natuurlijk niet. Dat is toch, maar dat is, dat ook, dat is tegen de grondwet. Dat is wat die zegt. Nee. Die dat zegt, die heeft vragen gesteld aan de minister... die wil dat er harder wordt aangepakt aan horecagelegenheden... waarvan hij zegt dat hij discrimineert. En ik zeg dat dat niet, discrim, niet altijd discriminatie is. Nee, want dat wat klopt. ik net zeg, dat klopt. Dat gebeurt zelden. gebeurt nee, dat... absoluut zelden dat iemand zegt... jij krijgt een biertje, want je bent van die en die afkomst. Hmm. Maar meneer, niet, het uh, gaat erom wie binnenkomt. Ik, ik kan u een voorbeeld geven uit mijn eigen persoonlijke ervaring. Ja, ik ook. Op de middelbare school uitgegaan met vrienden. Iedereen komt binnen, je wordt er zelf uitgepikt. De vraag is waarom? Dat weet je nooit precies op dat moment. Nee, dit zijn dingen die elke week gebeuren. Ja. In heel Nederland. Ik, ik, vindt, ik u dat de, vindt u dat de overheid daar een taak in heeft? Of zegt u nee? Wat ondernemers ook doen, ook al discrimineren ze. Dat maakt ons allemaal niks uit. Ik vraag me dus nogmaals af of dat discriminatie is. Ik vind dat er, nogmaals dat een ondernemer recht heeft... om zijn eigen uh, toko te beschermen. Mm -hmm. Ik ben Feyenoord-supporter. Toen ik vroeg, heel jong hoor, heel lang geleden... met feyenoord uitwedstrijd ging naar, naar Breda bijvoorbeeld... of naar Deventer, dan werden wij, als we naar Feyenoord... Hadden voor de kroeg geweigerd. En daar hadden die mensen voorkomen gelijk. En dat wil ik ook nog een <lacht> keertje zeggen. Dus ja, zo hem, U zegt, het hoort er een beetje bij. Het hoort erbij. En iedereen die in het horeca werkt... en iedereen die daar rondloopt, Wie die heeft dat? dat in de gaten. Alleen meneer Dibi niet. <lacht> meneer Dibi? Nee, wat, uh, individuen worden in Nederland beoordeeld op basis van hun gedrag... en niet op basis van iemand op wie ze lijken... die misschien de week daarvoor uh, de boel heeft verziekt. En ondernemingen zeggen zelf ook dat het gebeurt. De politie zegt zelf ook dat het gebeurt. Gemeenten zeggen zelf ook dat het gebeurt. En ze willen ook dat de overheid een signaal afgeeft en zegt... natuurlijk hebben jullie terecht om te selecteren... Het volste recht, maar er is een grens die wij trekken... als het gaat om uh, artikel 1 van de grondwet. Ja. Wat wilt u dat er gebeurt, meneer Dibie? Ik wil dat er undercover onderzoek plaatsvindt... zodat we ook weten of er echt onterecht onderscheid gemaakt wordt. Of terecht onderscheid wordt gemaakt. Oké, okay, daar bent u dus ook niet helemaal zeker van. Er is wel onderzoek nodig. Zeker. Om het goed in kaart te brengen... je weet nooit precies waarom iemand uh, geweigerd wordt. En daarnaast willen wij dat als het stelselmatig blijft plaatsvinden... en horecaondernemingen, maar ook stagebedrijven en werkgevers... geen beterschap willen tonen, dat je dan... Volgens ook kan zeggen en nu sluiten we de toko. Oké, okay, meneer Seurissen, uh, meneer, tegen zo'n Maar uh, Nee, hoor, laten we dat maar proberen, okay. maar ik heb bezwaar tegen als je een keertje geweigerd wordt of bij een sollicitatie nu wordt aangenomen om dan iedere keer maar weer die discriminatiekaart te hebben. Ja, maar dan, o, dan te gaan, gaan we het onderwerp veel breder maken. De tegenstelling niet. is helder van u beiden, mag er onderzoek komen en daarna horen we hoe groot het probleem is. Zullen we het zo spreken? Ja, en ik garandeer dat het vrijwel geen probleem is. En meneer Dibi garandeert dat het een groot probleem is. Beide hartelijk ja, dank, Tofik Dibi en uh, Ronald Seurissen. Einde van uh, dit is de dag. Zometeen Villa FWPRO met uh, Jochem Scher. Goedemiddag. Hi Thijs, hallo. Wij gaan het hebben over de golf van nationalisaties... die over Zuid-Amerika gaat. En natuurlijk het hoogtepunt van laatst... het naaste van de oliemaatschappij IPF door Argentinië. Dat is de grootste oliemaatschappij van het land... met een Spaanse hoofdaandeelhouder, Repsol. De vraag is of dit wijs is en... En is het zo dat, of is het zo dat landen die dit tot sport hebben verheven, van de heel koude kermis gaan thuiskomen? Daar lijkt het namelijk wel op. Verder kijken we naar een bijzonder activistische commissaris van de Koningin in Drenthe, Jacques Tigelaar heet hij. Tot straks nu nieuws met Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal.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 ABB verkeersinformatie. Het is nog niet al te druk op de weg deze avondspits. Een handvol files in de Randstad. Vooral bij Amsterdam en bij Rotterdam. Op de A10 de ring van Amsterdam, de ring West voor de Continental 2 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam, een korte file bij Delft. Op de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 4 kilometer. Een stukje terug vanaf de Maasvlakte, ook al file bij Spijkenisse 2 kilometer. Op de A20 de Rotterdam-Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 3. En de laatste file in het zuiden van het land op de A.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1... waar u in dit uur natuurlijk ook op de hoogte wordt gehouden... van de ontwikkelingen bij de Waalse Pijl, het wielrennergeweld in de Ardennen. Hoe zit het eigenlijk met je sociale rechten... als je als rechtgeaarde Europeaan gewoon gebruik maakt van de open markt... en her en der in lidstaten aan de slag gaat? Hoe zit dat dan? Krijg je bijvoorbeeld overal een wettelijk minimumloon? Ons Euroforum in Straatsburg heeft antwoord op dat soort vragen na vier uur. En daarvoor praten we over een dreigende handelsoorlog tussen Argentinië en Spanje. Argentinië nationaliseerde plomp verloren de grootste oliemaatschappij van het land... waar Spanje groot aandeelhouder van is. En dat valt natuurlijk niet goed in Madrid. Wat zeg ik? De hele Europese Unie is woedend. Is dit politieke zelfmoord van de Argentijnse president Kirchner... of een teken van nieuw kordaat elan tegen het Rijke Westen? Blijf naar ons luisteren en oordeel dan zelf. En wilt u reageren? Doe dat via onze site. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De afdeling verloskunde van, van het Diakonessenhuis in Meppel, dat is een ziekenhuis, moet dicht en verhuisd naar Zwolle. En dat heeft de verontwaardiging gewekt van Jacques Tichelaar en hij is commissaris van de Koningin in Drenthe. Hij greep hoogst persoonlijk in. Hij schreef een brief aan alle betrokkenen, raden van bestuur, verloskundigen, artsen, verzekeraars en nog meer... En hij schreef dat de basiszorg hierdoor in het hart wordt geraakt. De sluiting mag niet doorgaan. Hij hekelt de betrokkenen ook nog eens een keer die niet tot een oplossing willen komen. Het moet afgelopen zijn met dit geklungel, zei hij, zou hij gezegd hebben tegen het ANP. Heel ontroerend, zo'n activistische commissaris. Maar gaat hij er eigenlijk wel over? Goedemiddag, Hans Engels. Goedemiddag. U bent bijzonder hoogleraar Decentraal Bestuur in uh, Leiden en u doet staatsrecht in Groningen. U bent wethouder geweest en loke burgemeester van de gemeente Eelde die opgericht is. En lid is. van de Provinciale Staten. Hè? En lid van de Provinciale Staten. U heeft uh, op verschillende invalshoeken verstand hiervan. Gaat die erover? Uh, formeel niet, nee. Staatsrechtelijk is het zo dat de bevoegdheden van de commissaris uh, vastliggen in de provinciewet en in uh, een instructie van uh, de minister van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. En daar valt uh, de gezondheidszorg niet onder. Het ja. Zijn er gewoon die twee instellingen? Want de, de, de, de afdeling verloskunde gaat naar een andere instelling in Zwolle. En dat is een kwestie van die twee raden van bestuur. En daar heeft verder niemand zich tegenaan te, te bemoeien, formeel. Nou, dat laatste is ook weer een beetje vergaand. Uh, ik denk dat het ministerie van Volksgezondheid daar zeker wel... Uh, ...een zekere betrokkenheid bij heeft. Maar vanuit de provincie is er in ieder geval staatsrechtelijk geen aanleiding om te veronderstellen. Er is, dat geen, dat aanleiding. Het is. Er is geen aanleiding, maar, maar het mag wel. Het is niet zo dat hij buiten zijn boekje gaat met zich hier zo mee te bemoeien. Nee, het is niet verboden. Uh, wat hier gebeurt is uh, in mijn waarneming dat de commissaris op eigen gezag... Uh, ...en op grond van, uh, van zorg over een ontwikkeling in zijn provincie... Uh, ...probeert te interveneren bij degenen die verantwoordelijk zijn... En uh, dat kennelijk doet uh, vanuit een opvatting uh, dat de provincie uh, ja toch voor een deel op pal moet staan voor taken uh, of voor opgaven die formeel niet tot het takenpakket van ja. de provincie behoren. Maar is, dit, is het gebruikelijk voor een uh, C van de K om dat middels een megafoon te doen? Mm -hmm. uh, het is niet ongebruikelijk dat commissarissen van de Koningin uh, allerlei belangen die in hun provincie spelen. Uh, bespreken uh, met uh, partners die erover gaan. en, en daar soms ook in interveneren. Maar over het algemeen is mijn waarneming. dat dat op, op een wat diplomatieke manier wordt gedaan. En, ja. en, en uw terminologie van megafoon is uh, minder gebruikelijk. Ja, hoe verklaart u dit? Nou, ik denk dat. er uh, zijn twee verklaringen voor. De eerste heeft, uh, heeft te maken met het feit dat. Uh, uh, in de provincie Drenthe. In mijn waarneming uh, uh, vanwege de politieke samenstelling van de provinciale staat en het college, waar, waar de Partij van de Arbeid een dominante positie heeft, men een sterk gevoel heeft uh, over uh, het sociale klimaat en het sociale beeld van de provincie. En dat betekent dat men ook al snel. Zaken die daar spelen, dat men die, zich die aantrekt. Hmm. En ook overigens de neiging heeft om, om ook heel dicht bij de gemeente te staan. En uh, het lokaal bestuur dat over het algemeen mensen en zorgtaken uh, tot zijn eerste verantwoordelijkheid kan mm -hmm. rekenen. Maar heeft het, is het ook des pvda's of misschien een beetje des, des links. Want het is natuurlijk niet alleen de Partij van de Arbeid daar in het noorden van het land. Om dat ook zo openlijk te doen. Om daar ook mee naar buiten te komen. Om het kracht bij te zetten. Nou, dat is dan weer de manier waarop de commissaris het doet. En uh, nou ja, dat is in mijn waarneming een, een wat directere manier die je niet altijd uh, uh, bij andere commissarissen aantreft. Uh, maar die wellicht ook past bij, uh, bij de beleving van waaruit uh, de commissaris uh, dit probleem benadert. En ja. dat hij dat als ernstig ervaart en dat hij ook, uh, omdat hij zelf ook lid is van de Partij van Arbeid, misschien ook heel goed begrijpt waar de bezorgdheid van, uh, van partijgenoten, met name ook in de Tweede Kamer, uh, waar die vandaan komt. Ja. Uh, Toen uh, de kwestie rond de sluiten van het belastingkantoor... kon je de indruk krijgen als vooringenomen westerling... dat, dat er ook gauw een gevoel van achterstelling optreedt? Uh, ja, dat, dat is voor een westeling heel gevaarlijk om dat zo te zeggen. Precies, daarom zeg ik ook voor vooreingenomen <laughs> ja, westeling. Ja, ja precies. Uh, maar het is, is zeker zo dat in de noordelijke beeldvorming uh, het besef uh, van een zekere achterstelling uh, nog steeds waarneembaar is. Uh, overigens wordt daar nu een heel mooi woord voor gebruikt, namelijk faseverschil. Faseverschil? En, dus, faseverschil in economische ontwikkeling. Uh, dat is ongeveer hetzelfde. Oh, ja. <laughs> ja. gewoon maar dat slink... je altijd aan de achterste mem ligt, de laatste fase. <laughs> ja, ja. ja, ja. ja. Nou ja, dat de dingen wat langzamer en wat later ja. komen dan elders in het land. En dat betekent dus dat men ook heel uh, specifiek gespitst is wanneer er uh, maatregelen dreigend te worden genomen van buiten, zoals met het belastingkantoor, waar onmiddellijk economische gevolgen uh, kunnen optreden, zoals het verminderen van een aantal banen. Ja. Nou, dat, dan is die reactie uh, over het algemeen in Groningen en Drenthe, en In Groningen is een vergelijkbare situatie, die reflex treedt al vrijwel meteen op. En dat men in het geweer komt om, om, om daar een verdedigingslinie tegenop te ja, oké. Okay. Hans Engels, bijzonder hoogleraar Decentraal Bestuur in Leiden en Staatsrecht in Groningen. We hadden het over het optreden van de commissaris van de Koningin in Drenthe, Jacques Tigelaar. Ik dank u zeer hartelijk. Tot uw dienst. En zoals beloofd, even de stand van zaken in de Waalse Pijl het wielergeweld daar in de Ardennen op weg naar de muur van Hoei. Guido Lippens. Nog steeds twee koplopers. Anthony Roux, Fransman en Dirk Bellemakers. De Nederlander in Belgische dienst ze hebben nog een voorsprong van 1 minuut en 30 seconden op een compleet peloton. Want het peloton passeert zojuist. Drie mannen die het even geprobeerd hebben met nog 32 kilometer te rijden. Andy Schlek, jawel, hij de uh, ja, met terugwerkende kracht toch winnaar van de Tour dan, uh, van vorig jaar. Niet van afgelopen jaar, maar van het jaar daarvoor de Tour. Die de Contador gewonnen is dan Juri. Trofimov, een Rus van Katusha. En Dimitri Fofonov, een Kazak van uh, Astana. Die drie hebben het geprobeerd. was een grote naam natuurlijk, Andy Schlek, daar in die vluchtersgroep. Maar het peloton laat ze niet rijden. Ze rijden nu in de straten van Hoei. Gaan zometeen de muur van Hoei op voor de een na laatste doorkomst hier. Want uh, straks, dan moeten ze nog een rondje van een kilometer of 30 als ze boven zijn. En dan wordt er echt gefinished hier op de muur van Hoei. Nog steeds die Nederlander aan de leiding. Hij pakt waarschijnlijk ook het bergklassement. 2000 euro, mag zak.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 Nergens in deze stad botsen modern en traditioneel zo hard als hier. Soms zorgen grote megaprojecten in de bestaande stad niet alleen voor meer comfort, ze zetten zelfs een hele cultuurverandering in gang. Hoe bereik je bijvoorbeeld dat Indiërs minder spugen op straat? Alette André vanuit New Delhi met het antwoord. Ik sta bij het treinstation van Oud Delhi. Auto's moeten hier de weg delen met fietsriksja's, tuk-tuks, ossenkarren. ...heel veel voetgangers die ook nog eens met koffers sjouwen. Dus het is eigenlijk India zoals je het misschien een beetje verwacht. Een drukke, stoffige, enigszins vieze, maar wel fascinerende chaos. Het is dan ook verrassend dat op nog geen twee minuten lopen... ...je in een totaal omgekeerde wereld bent. Een trap af. En ineens ziet het er modern uit. is het bijna klinisch schoon...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 Op het spoor knoop ik een gesprekje aan met een uh, jongstel. You don't get stuck in traffic. You, know, you don't have to haggle with the rikshawala's. Uh, it doesn't matter whether it is sunny or raining, it's always pleasant in the metro. <laughs> uh, Nikita hier die is dus onderweg naar haar werk. Ze zegt dat het veel makkelijker is om te reizen met de metro, want je hoeft niet te onderhandelen over de prijs met die autorikshas. Het is ook altijd cool, want je hebt die airconditioning. Het maakt niet uit of het 40 graden is buiten of dat het regent. Het is gewoon uh, comfortabel. I regularly use the metro because. It goes from you north know, Delhi to south Delhi and from east to west. The ticket charges it's it's very nominal, unlike. Agniesz die zegt dat hij uh, hartstikke vaak met de metro gaat, want uh, het is veel goedkoper dan uh, met de, met de autoriksja's en je komt ook overal met de metro. Dat is eigenlijk pas sinds kort. In 2002 werd het eerste station geopend, maar sinds 2010 is de metro echt heel hard gaan uitbreiden. Dat nieuwe vervoersmiddel was ook wel nodig, want de stad groeit zo snel, alleen al meer dan 500 migranten komen er elke dag bij. En inmiddels uh, maken er op sommige dagen wel 2 miljoen mensen gebruik van de metro. Nou, er worden hier dus bijna non-stop uh, regels voorgelezen, wat je allemaal wel en niet mag doen. Nou, er zit bij, uh, je mag de metro niet vies maken, je mag niet dronken zijn, je mag niet op de grond zitten, je mag niet spugen. Nou, dat is vooral moeilijk. Ik weet dat daar de afgelopen twee jaar echt 17.000 uh, boetes voor zijn uitgedeeld. Want de mensen houden hier nogal van uh, koud tabak. Uh, en ja hoor, er staat dus ook bij, je mag niet op het dak reizen. De boete daarvoor bedraagt 50 roepies, 75 cent. Plus de kosten van het verwijderen van je lichaam. Ja. We stappen nu de metro in. Het is lekker druk, je moet een beetje duwen. Maar de regels hebben succes. Niemand zit op de grond, niemand spiegt, niemand eet, niemand drinkt. En er ligt nog niet eens een papiertje op de grond. I don't think people eat in the metro or you know. Sometimes yeah, people go overboard and try and relax on the floor. But uh, I have not seen anyone on the roof of the metro. <laughs> yeah. Hij moet ook wel een beetje lachen om die dakregel. heeft nog nooit iemand op het dak gezien. Ik weet ook niet waarom het hier is en niet outside. Misschien dat mensen het clean, so Ja, hij zegt hij weet het eigenlijk ook niet waarom het hier nou wel schoon is en boven de grond niet. Maar hij zegt misschien als mensen zien dat het al schoon is, zullen ze wel drie keer nadenken voordat ze hier wat op de grond gooien. En hij zegt het personeel werkt ook heel erg hard om het schoon te houden. Zou je het graag willen dat heel Delhi eruit zou zien zoals de metro en iedereen zich netjes aan de regels houdt? But it's good that the Delhi is louder. It looks more lively. Hij zei: nou, ik zou best willen dat de rest van Delhi net zo schoon is als de metro. Maar niet zo stil. Want dat zou wel heel erg saai zijn. Ik vind het fijn dat Delhi uh, lekker lawaaiig is. En morgen in Metropolis gaan we naar Barcelona, waar ze heel slim de oude en de nieuwe stad integreren. De Argentijnse president Cristina Fernandez-Kirchner... heeft zich de woede van Spanje en de EU op haar hals gehaald. Want wat heeft ze gedaan? Met één pennestreek is de grootste oliemaatschappij van het land... IPF, genationaliseerd. En het Spaanse bedrijf Repsol is groot aandeelhouder... vandaar die Spaanse woede. Er dreigt zo waar een handelsoorlog tussen Spanje en Latijns-Amerika. Althans, dit land. Kirchner, ook wel de Barbie genoemd vanwege haar schoonheid... wel af van de grote westerse multinationals... die voor Argentinië onvoordelig zijn en de kloof tussen arm en rijk vergroten. Ze willen niet langer dus het, uh, slachtoffer zijn van neoliberalisme. Is deze nationalisatie de oplossing voor Argentinië... of is dat misschien het begin van het einde? Nou, Daar gaan we over praten. Bij ons in de studio zit professor Barbara Hogeboom. Welkom. Dank u wel. U bent politiek-econoom en verbonden als onderzoekster aan het SETLA instituut het Centrum voor Latijns-Amerikaanse Studies en Documentatie van de Universiteit van Amsterdam. Bij de Universiteit van Amsterdam. We zijn interuniversitair. Oké, oké. Okay, okay. <laughs> Eerste ja, vraag, Is U zou gaan ja. mij vragen. Waarom heeft ze, heeft ze dit gedaan? Ja, ehm... Um... Ik denk, uh, om uh, heel duidelijk te maken, dat uh, Argentinië toch wat meer controle wil krijgen op die strategische sector van olie en gas. Mm -hmm. uh, een sector waar uh, nou ja, nieuwe fondsen zijn gedaan, waar de verwachting is dat ook daar in de diepzee nog allerlei reserves zitten, zoals Brazilië de laatste jaren ontdekt heeft. En uit ontevredenheid inderdaad over de rol die Repsol heeft gespeeld en over de controle die Repsol, he, dat Spaanse, die Spaanse multinational tot nu toe had, ja. in die belangrijke sector. Sector. Die is de groot aandeelhouder en heeft het dan dus ook voor het zeggen hoe en op welke manier er gewonnen wordt, hoeveel, de prijs? Uh, uh, grotendeels wel. Ze hebben 57%, hadden 57% van de aandelen. Tot nu toe. Het was wel zo dat de Argentijnse staat zo'n gouden aandeel had, hè, dus een minderheidsaandeel, maar waarbij je uh -huh. dus wel allerlei vetorecht hebt. Maar dat is dus blijkbaar niet voldoende voor uh, president Fernandez... om, uh, om uh, ja, uh, deze sector te kunnen ontwikkelen ja. op de manier uh, die in haar oog het beste voor Argentinië is. Even nog ingaan op dat eerste argument, wat, wat u noemde... namelijk greep krijgen op die, op die strategische sector. Speelt het mee dat Argentinië het enige land is wat dat niet heeft? Dat ze zegt, ik kan niet achterblijven... Um, het is inderdaad wel opvallend dat een heleboel andere landen... zelfs een land als Mexico, wat nu ook zeg maar, verontwaardigd is over deze stap... He, een heleboel landen in Latijns-Amerika en ook veel andere olielanden... En, nou ja, Nederland bijvoorbeeld met de Gasunie... houden natuurlijk controle op die sectoren... en hebben die niet zo geprivatiseerd. En dat is in Argentinië eind jaren negentig wel gebeurd. Hoe ja. was dat in Venezuela? Want daar zit natuurlijk een man die hetzelfde heeft ja, gedaan... Is. al even eerder als Argentinië. Die heeft de boel daar ook genationaliseerd. Ja, maar anders, want daar het staats... Bedrijf was, is nooit geprivatiseerd. Oh. Ook niet in de neoliberale fase. Alleen is daar... Uh, ja, in allerlei stappen een nationalisatie geweest... in de zin dat er joint ventures zijn... met uh, buitenlandse multinationals. Waar nu dus meer een meerderheidsaandeel... moet zijn van dat staatsbedrijf. Ja. Nou is ook een argument dat ze zegt... Uh, er wordt dus te weinig energie geproduceerd. Maar nou lees ik ergens in een vrij kritisch stukje... over deze daad van uh, Christina uh, Fernandez. Uh, dat om meer olie te produceren, ze op ze minst 6 miljard moet investeren dollar moet investeren. Ja. En dat hebben ze gewoon niet, zegt het stukje. Nee, dat hebben ze zelf inderdaad niet. Argentinië heeft wat dat betreft echt een economisch probleem. Het lijkt wat dat betreft helemaal niet zo op, uh, op Brazilië... waar het buitenlandse geld naartoe stroomt. Um, dus uh, de vraag zal zijn wie de, de nieuwe grote uh, investeerder uh, zal Maar wie worden. gaat dat doen als je met een regering te maken krijgt... die zo je spullen onder je kont vandaan haalt? <laughs> Ik denk dat er best Chinese belangstelling is. Maar het grappige hier was dat dus eigenlijk de, de, de Spaanse multinational... blijkt al jaren bezig te zijn geweest te kijken... of, zij, uh, hey, of de Chinezen niet een, een groot aandeel van uh, Repsol zouden kunnen overkopen. Daar wordt nu dus ook een streep door getrokken. Ja. En de vraag is wat de volgende stap zal zijn. Alles wat, wat u nu zo schetst, uh, uh, nu al, denk je, ze snijdt zich in eigen vingers. Het is ongelooflijk onhandig wat ze gedaan heeft. Mogelijke nieuwe investeerders, waar Repsol al mee bezig was... misschien zelfs mogelijk nieuwe groot aandeelhouders... die echt dat benodigde geld in het, in het winnen van olie gaan steken... die schrikt ze hiermee ongelooflijk af. Ja, maar dat is de economische logica. En daarnaast ligt dus een andere logica... waarbij je misschien iets minder bezig bent met he, tot op de toppen... Uh, al alle, het uh, geld wat je uit die sector kan halen, eruit halen. Maar kiezen voor een model waarbij je als overheid... veel meer gelegenheid hebt om een hoger percentage van die... Enorme winsten die Repsol de afgelopen jaren heeft gemaakt. Want dat zijn dus miljarden winsten. Mm -hmm. Volgens de Argentijnse overheid is er 9 miljard uh, dollar uh, in de afgelopen jaren uit Argentinië teruggestroomd naar Spanje vanwege deze lucratieve handel. Ja. Um, Misschien haal je iets minder hoge winst, maar laat een groter deel naar uh, de overheid gaan. Of investeer dat in andere projecten, zodat economie en sociale programma's ervan profiteren. Ja, nou beweert zij, uh, nou, dat is een ander argument. Repsol heeft, de, de hoofdeigenaar, die hebben gewoon veel te weinig geïnvesteerd in, in nieuwe uh, ontwikkelingstechnieken om olie te vinden. Ja. En dat zegt ze helemaal niet. En die zeggen, wij kunnen aantonen wat we allemaal ge gedaan hebben. Ja. Dat, het kan niet allebei waar zijn. Uh, nee. Weet jij hoe het zit? Ik weet ook niet wat waar is. Uh, wat ik las en wat ik wel opvallend vond, is dat uh, uh, de productie... Uh, toch erg naar beneden is gegaan in die periode dat uh, Repsol er zat. Repsol zegt dat is omdat er aan de pomp uh, een lage prijs wordt betaald. Want dat heeft de Argentijnse overheid dus de laatste jaren wel gedaan. Ze hebben afgedwongen dat die prijzen laag bleven... om de nationale economie te stimuleren... en om ja. he, he, arme mensen, middenklassen tegemoet te komen. Dus Repsol zegt het, uh, het, op die manier kunnen wij geen geld verdienen. En de Argentijnse overheid zegt dat is onzin. Uh, jullie uh, doen niet genoeg je best. Nou kijk, laten we daar nog even, want dat zei we ook net al op ingaan, om niet alleen maar naar economie en pure winst te kijken, maar ook wat je met de winst die je maakt doet. Want dat is natuurlijk wat mevrouw Fernandez wil. Die zegt, ik wil gewoon dat dat geld meer besteed wordt, binnenlands aan ontwikkeling. Dat de gewone mensen weer wat te besteden hebben. Dus ik kan me voorstellen dat de publieke opinie in Argentinië in elk geval heel erg gunstig is voor haar. Dat de mensen ja. zullen zeggen, ze doet in elk geval heel direct iets voor onze ja, een politieke move. Dus ja, zou je klopt. kunnen zeggen. Nee, het is, het is, de, de, de, de critici zeggen, ze doet het om haar dalen de populariteit weer een beetje op te krikken. Het is een populaire president. Ze is erg... Verkozen, zes maanden geleden. Er was niet eens een tweede ronde nodig. In de eerste ronde had ze 54 procent ja. van de stemmen. Dat is sinds het begin van de nieuwe dik van de democratie, dus sinds het einde van de dictatuur in 83 niet voorgekomen. Dus dat laat wel zien dat het, dit soort beleid waar wij kritisch naar kijken, waar nu allerlei Europese bedrijven en ook staatshoofden van zeggen dit kan niet, dat de Argentijnen vinden dat dat wel kan en eigenlijk ook wel zo moet. De Argentijnen, is het echt de grote meerderheid van de nou, ja, bevolking die ze dat heeft vindt? Meer dan de helft van de mensen hebben voor haar gestemd. Maar ik bedoel nu met deze move? Um. Ik denk uh, middenklasse en, uh, en, uh, en daaronder uh, ziet dit zitten. Die zijn niet ja. enthousiast over de macht... Uh, en de, de, ja, de controle van uh, multinationals in dit soort ja. strategische sectoren... en verwachten dat, net als in een heel aantal andere Latijns-Amerikaanse landen is gebeurd... dat met wat meer overheidscontrole er mogelijkheden zijn... om sociale programma's uit te breiden... en te zorgen dat die ontwikkeling iedereen ten goede komt... en dat die enorme ongelijkheid in die regio dat daar meer aan gedaan kan. Worden. Ja, nu is uh, de kredietwaardigheid van dat land tegen het licht gehouden. S&P, dat is zo'n ratingbureau... die ook die, he, het, het, het triple-E-status uitdeelt en zo. Nou, niet A Argentinië, want die heeft de B-status. En dat komt onder andere door onvoorspelbaar beleid. Dat vindt de investeerders investeerder niet leuk. Want de ene keer je ma mag je dit en de andere keer mag je dat. Er kan ineens wat veranderen in het uh, fiscale regime... waar je niet op zit, zit te wachten. En uh, niet duurzame maatregelen... Um, dat is toch ook een behoorlijke afkeuring van uh, van beleid. En daar komt dit nu nog bovenop. Ja. Dat is dus dat dus kan... hun kredietwaardigheid gaat eraan. Dus uh, het, de leencapaciteit op de financiële markt neemt ook af. Ja, dat zal zeker uh, een gevolg zijn. Ja. Dat, uh, en dat, dat kan natuurlijk toch ook weer heel nadelig uitpakken. Dus het is ook wel een riskante, een riskante move. Hm. Um, maar goed, je ziet dat een heel aantal uh, uh, ja, linkse presidenten in Latijns-Amerika... daar natuurlijk toch niet zo vreselijk een boodschap aan hebben. Toch ook ontdekt hebben dat er niet alleen maar de Europeanen en de Amerikanen... Amerikanen zijn die uh, kunnen investeren, maar dat er bijvoorbeeld ook Chinezen zijn en nog een aantal andere landen. Daarover Indiërs, gesproken ja. wat u zegt, dat is grappig. Europa heeft zich natuurlijk ook, omdat Spanje een trouwe uh, vriend is, een trouw lid is, meteen gezegd, schande, dit kan niet. Ja. De Verenigde Staten houden zich behoorlijk op de vlakte. Ja, heel opvallend. Die hebben, dat is behoorlijk opvallend. Zou dat te maken hebben met dit soort belangen? Dat ze denken zo meteen of China, de Latijns-Amerikaanse markt en zijn wij... Ja, je, ze hebben net een, een topbijeenkomst gehad tussen, uh, uh, met Latijns-Amerikaanse staten. Obama had daar ook een bijeenkomst met, uh, met uh, zijn collega Christina Fernandez. Um, heeft zich verder niet, wel in algemene termen, benadrukt. Het is belangrijk, de vrije markt, de veiligheid van investeringen, et cetera. Maar niet deze, dit besluit, of he, dit, mm -hmm. dat was toen nog aanstaand, bekritiseerd. Ze zijn erg ja. uh, op hun hoede. Ze willen die relaties met Latijns-Amerika. Landen, niet alleen met Argentinië, ja. ook met al die anderen die dit steunen, uh, goed houden. Als de grootste aandeelhouder niet een Spaans bedrijf was geweest, maar een Amerikaans bedrijf, had ze had het dan gedaan? Goede vraag. Ik denk niet dat het heel veel had uitgemaakt. Um... Nee, ik weet niet of het heel veel had, had uitgemaakt. Kijk, Spanje, dat is dus ook een risico. Spanje is de grootste investeerder, buitenlandse investeerder... op dit moment in uh, Argentinië. Dus hè, om maar even aan te geven, mm -hmm. het is niet zomaar een besluit. Het gaat om het grootste bedrijf, de grootste Spaanse investering... en om het land waar ja. het meeste buitenlands kapitaal op dit moment... Nederland is komt. tweede investeerder, hè? Uh, nee, eerst nog de VS. Oh, eerst <laughs> nog, toch nog de VS, maar dan ja, Nederland. Ja. Ik heb dan nog steeds een raadsel over waarom ze dat gedaan heeft. Zij heeft dat land uit een crisis gehaald. Heel kort nog eventjes. In 2000... In 2001 besloot de toenmalige bewind om de buitenlandse schuld niet te betalen. Het land donderde onmiddellijk in een enorme crisis. Heeft zij allemaal gezien, hele verstandige vrouw. Nu gaat ze bijna hetzelfde doen. Uh, volgens mij is het anders. Volgens mij heeft zij dat land gered. Het was in een crisis, niet door haar besluit... maar omdat er een onhoudbaar uh, neoliberaal uh, beleid was gevoerd. Uh, wat op een gegeven moment dus helemaal... He, eigenlijk was er een soort luchtbel-economie ontstaan. Het leek fantastisch, mm. maar het was niet zoveel. Het land stortte in elkaar. Haar uh, echtgenoot, de voormalige president uh, Kirchner, heeft dat land weer omhoog geholpen, mede door het zeggen tegen IMF... en tegen buitenlandse uh, kredietverstrekkers... jongens, wij gaan niet al die schulden aflossen... om ook met multinationals opnieuw te onderhandelen... over bepaalde privatiseringscontracten. Mm. Daarna is de, de economie uh, gegroeid. En uh, dat heeft haar dus ook een heleboel geloofwaardigheid gegeven... en een heleboel uh, steun vanuit de bevolking. Oké. Okay politiek economen Barbara Hogeboom hoor u. Hartelijk bedankt. Zij is onderzoekster van het SETLA instituut En we hadden het over de nationalisatie door Argentinië... van het grootste olieconcern waar Spanje groot aandeelhouder is. Spanje ontevreden boos. Staart. Zo is dat. Staart. Vila is terug naar nieuws. Het NOS Radio 1-journaal. Wat is de stand van zaken op dit moment? Laat ik het anders vragen. Laat ik het sympathiek vragen.